12 uur. Door meegens met het NOS-journaal. Uit een peiling van de Consumentenbond blijkt dat veel mensen geadresseerde reclamepost zinloos en milieuonvriendelijk vinden. Volgens de Bond levert vooral de post van de postcode-loterij een goede doelen irritatie op. Bedrijven omzeilen met geadresseerde reclame de nee-ja-sticker. De Consumentenbond roept bedrijven op om te zoeken naar een klant- en milieuvriendelijker alternatief. De OV-staking heeft vanochtend tot een drukke spits geleid... maar de situatie was vrij snel weer normaal. Het openbaar vervoer ligt vandaag grotendeels stil door een pensioenstaking. De vakbonden eisten dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar... dat de pensioenen meestijgen met de inflatie... en dat het voor mensen met zware beroepen mogelijk wordt... om eerder met pensioen te gaan. In Gouda zijn vannacht weer drie auto's in vlammen opgegaan... ondanks dat er meer wordt gesurveilleerd... en dat buurtwachten zijn aangesteld... Sinds begin deze maand zijn er meer dan twintig autobranden geweest in Gouda. Na een lang debat heeft de Franse Senaat vannacht een wet goedgekeurd die een snelle reconstructie van de Notre-Dame in Parijs mogelijk maakt. Zo wordt het voor particulieren die geld doneren mogelijk om een deel daarvan af te trekken van de belasting. Het debat duurde lang omdat niet alle leden van de Senaat een uitzonderingspositie voor de Notre-Dame nodig vinden. Voetbalcoach Gattuso stapt op bij AC Milan. Zijn contract liep nog twee jaar. Mogelijk krijgt hij nog een andere rol binnen de club. AC Milan werd dit seizoen vijfde in de Italiaanse competitie... en mist daardoor weer de Champions League. De club mag komend seizoen wel meedoen aan de Europa League. Het weer vooral in het midden en zuiden flinke buien. Daarbij kon lokaal veel regen vallen. In het noorden kans op wat zon. Vandaag zo'n 15 graden. Morgen zon en stapelwolken. En op hemelvaartsdag af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ikten al ze leuke dingen, weet je nog wel oudje? Dat boek zat vol herinneringen, weet je nog wel oudje? Wij zeiden wel eens, als hij zeven zal zijn, en wij gaan zo door, wordt het album te klein, weet.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 Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. We ronden zo meteen Bandy. maar eerst august de laat. Geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden al daar op 14 februari 1966... was de Nederlandse zanger en humorist. In het begin van het 20 e eeuw ontwikkelde hij zich... via het amateurtoneel en talentenjachten tot humorist. En samen met zijn stadgenoot Adriaan van Ierland vormde hij een duo... En in 1910 maakte de Laat en van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. De Laat zou in totaal ruim 350 nummers op de plaat vastgelegd hebben. Onder meer met begeleiding van het bekende dansorkester Ramblers. En vanwege zijn krachtige stemgeluid en zijn duidelijke dictie... was hij geschikt te zanger voor primitieve media... als de grammofoonplaat en de radio. U hoort hem nu august de laat met We Gaan... de. Wij de wereld in, wanneer de zonne straaltjes dansen gaan. Ik zing van vreugde dag en nacht. Nu doe je waar een prinsje heeft gebracht. Laat de vlag nu maar wapperen, zet de zorgen aan de kant. Er is blijdschap in het Vaterland. Zelf de Nederlandse leef die baard. en kwispelt met het bloempje van zijn staart. Want wij hebben nu ons prinsje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Neem van blijdschap nog een bad in de champagne. Ben nog mooi, zo in mijn sas geweest. Hip, hip hurra voor onze vorst en een lintje op de mooie oh, verzenborst. Want wij hebben nu ons prinsje van Oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Hij poseert, hij poseert, elke. ben totaal overspannen ben uit mijn gewone doen, gaf mijn zenuwen de werkster een oranje zoen. En een vriend van mijn vader krijgt zo zachtjes aan tis heus, een oranje plantje blauwe neus. En die nu iets slechts van de oranje zegt, die komt meteen in de gijzeling terecht, want we hebben een als vriendje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Neem van blijdschap toch een bad in de champagne. Ben nog nooit zo in mijn zas geweest. Hip-hip-hoera voor onze vorst. En een leentje op de paarse borst. Want wij hebben nu een vriendje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Pipora voor onze vorst En een lintje op de oh je baanse mot. Want wij hebben nu ons vriendje van je Alle Nederlanders hier een beest. Loopt u zo alleen in de regen, je vrouw? Mag ik u een eindje vergezellen?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 Nou kijk, het mag niet van mijn moe, maar het is wel lekker knus. Samen met u onder een paraplu, wie de wie. Samen met u onder een paraplu. Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de gracht. Zo wandelde ze hand in hand door de regen in de nacht. Hij zei, vroeg pas op die plas, de weg is hier zo smal. En ploem, ze lagen in de gracht met paraplu.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 En nu, na al 58 jaar, waarin ze nooit uh, te laat was met uh, huurbetalen... moet ze nu het huis uit, want het moet uh, gerenoveerd worden. En uh, dan krijgt ze een kleiner huis ervoor terug. Ja, en als je 58 jaar op één locatie hebt gewoond... dan heb je natuurlijk een heleboel spullen verzameld. Dus uh, als u misschien uh, iets heeft van... Uh, ik wil mevrouw uh, Milly Zandvoort helpen, want... Uh, ze heeft de officiële maand de tijd, ze is al druk bezig om uitstel te krijgen, maar ze moet eigenlijk per 1 juni moet ze eruit, dan moet ze even tijdelijk een maandje, nou waarschijnlijk gaat dat langer worden, moet ze naar de Oranjestraat, moet ze daar een maandje gaan wonen en alle spullen moeten opgeslagen worden. En na een maandje, als het klaar is, de renovatie, waarin het huis de helft kleiner is gemaakt, mag ze weer terug. Met alle problemen van die natuurlijk met alle, ja, alle spullen... die ze in de afgelopen 58 jaar heeft uh, verzameld. Ze heeft altijd verhuurd. En ja, dat kan ook niet meer. En ook dat uh, moet allemaal weg. Dus uh, het zou prettig zijn als er mensen zijn hier in Zandvoort... die uh, mijn moeder kunnen helpen. Het is Mini Zandvoort Eeltink. Ze woont in de stationsstraat 14a. En ze staat altijd... Uh, het hele leven staat zo klaar voor iedereen. En dan nu uh, ja, moet ze het eigenlijk allemaal alleen doen... Ja, en dat is toch best heftig als je na 58 jaar uh, zomaar eigenlijk je huis uitgezet wordt. voor een kleine renovatie. En uh, ja, dan moet het hele huis leeg. En dan mag ze eventjes tijdelijk ergens anders wonen. en dan moet ze weer terug. in een veel kleiner huis. Dus uh, ja, ze heeft het er heel erg zwaar mee. Wat begrijpelijk is natuurlijk. Dus als u denkt van. Uh, ik wil haar helpen. ze woont op de stationstraat nummer 14a. Dan gaan wij door met muziek. Want daarvoor zit er natuurlijk aan de radio gekluisterd.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 Zowel u weer zweeft en weer zwiert En de bloesende bomen danseert Is de lente weer daar net zoals ieder jaar Dat wordt door de natuur zo bestier. Als de koekoek de leverk begroet En de liefde ons leven verzoet Gaan hij en zij vrolijk en blij s'avonds trof uit met zijn bij. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn. Bij mannen schijnen, schijnen, schijnen. Zo samen te zijn, te zijn, te zijn. Wat wil je meer? Eerst krijg je een lach, een lach, een lach. Dan volgt een hand, een hand, een hand. En dan een zoen, een zoen, een zoen. Voor de eerste keer. Zegt die schat als ik met jou maar ga zat rollen. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn. Bij mannen schijnen, schijnen, schijn. Zo saam te zijn, te zijn, te zijn. Wat wil je meer? En denk niet dat alleen voor de jeugd. Wie zegt dat u daar ook niet deugt?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 Waar zij het meeste van zou houden Het dan zegt die schat Als ik met jou maar vrouw zou trouwen. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn Bij is schijnen, schijnen, schijn, schijn Zo saam te zijn, te zijn, te zijn Wat wil je meer? De Tijf van de Leer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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De nintje heeft een hart met prikeldraad. Blijf maar thuis, prikeldraad en die vesting. Soldaat, dat sergeant, had je dan luitenant? Allemaal zijn voor verliefd op blonde nietje. Het is een blond, het is een vracht en zijn flir en zijn lach. maar die nietje heeft er tot een kustenrach? go. Van Lisette met de Zandvoort op vakantie naar Zandvoort. En van muziek van de Snip en Snapba kwartet. Met de blonde mientje in opname van 1938. En ik weet niet of ik het nog kan herinneren. Ja zuster, nee zuster. Was in de jaren 60 een populair Nederlands komische televisieserie. Werd oorspronkelijk uitgezonden door de Vara. Tussen 1966 en 1968. En de teksten werden geschreven door Annie M.G. Smit die voor de liedje samenwerkte met Harry Bannink. En de regie was van Henk Bernard, Berend Boudewijn en Frits Butselaar. En op 3 september 1966 was de eerste uitzending. En de laatste van 20 afleveringen werd op 7 september 1968 uitgezonden. Ik heb daar een nummer uitgekozen. Ja, zuster, nee, zuster, met poes, poes, poes. Juffrouw, juffrouw, waarom is uw kat zo blauw?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 Die kat zat aan een touw We vroegen het aan alle mensen Is die kat van jou? Blauw, blauw, hemelsblauw Bakker is die kat van jou De wakker zei die kat is niet van mij Poes, poes, poes, poes, poes, poes Weet je nog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 Muziekprogramma Zandvoorders Antwoord. Gewoon voorplaten van Schelak en Vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van wel eer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoorders met Mario Zandvoort. Ik zing. Het moet blijven, men zingt maar Het klinkt toch gekst, u doet het best niet op de tekst te letten. Het is kunst alleen maar zo'n kleintje, ik zing het ook voor een schijntje. Toch raak ik zo waar de juiste snaar, luister maar naar het refreintje. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi tom, tipi tom. Wat er Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, tipi Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi tom, tipi tom. Wat er lekker liedje, aardemelodie, waar je van geniet. Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom Die scheerde mijn pak dat? terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op slag, maar hij zei: Ach, mijn pak dat, Pakdaf, dat. Ik loop hier toen naar de kapel en liet toen mijn mond herstellen. De dokter, oh heren, sneed me toen weer, kan je nog meer hebben vertellen? tipiti pipen tipiti pipen wat een lekker liedje aardige melodietje waaja, waar je maar niet pom pom pom tipiti pipen tipiti pipen tipiti pipom tipitom allemaal dingen kan je erop zingen is de zo goed dat niet pom pom pom tipiti pipen tipiti pipen tipiti pipom tipitom wat een lekker liedje aardige melodietje waar je maar niet pom pom pom tipiti pipen tipiti pipen tipiti pipom tipitom allemaal dingen kan je erop zingen is de zo goed dat niet pom pom pom Sams bij een vrouwtje in Brussel, ze heette maar reden Ze husselde echt, kuste niet slecht, was recht echt een puzzel. Ze zei van u kan ik ouwen, maar waar meer gaan we samen trouwen? Ik zei op die vraag, ik kan vandaag daten zo vaak onthouden. kipi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 In het straatje, maak de buurt een praatje, al de vrouwen zijn present. En bij al het toereren en het debatteren, hebben zij het dikwijls bij het en Eentje voert het woord, heb je dat gehoord? Van die pelikaan, dat is toch knap gedaan. In bewondering staan de vrouwen, in hun hulde oprecht. Met de vliegmachine, in een dag of tien, heen en weer terug, mens wat gaat dat vlug. En het koor van vrouwen antwoordt het is net zo je zegt. Dan zegt er weer een ander, die dooie salamander van mij wie zegt dat ken ik ook. Ik zei uw grote bluffer, jij stuurt ouwe suffer. Geen pelikaan maar, de ooie vaart. Alles kikkert op, om de goeie mop. Die was fijn gezegd, nou die was niet slecht. En het koor van vrouwen woord. Het is net zo je zegt. Laatst was er eens reden van de wereldvrede, hoorde van een kloeke vrouw. Al die diplomaten in Genève praten, maar de vree op aarde ooit verblijft die nou. Al het hoge praat geeft zo weinig baat, als in ieder land reden en verstand. Moet voor egoïsme wijken, komt er niks van terecht. Mens geloof me vrij, al die gluiperij is maar kult, huigelachtig spul. En het koor van vrouwen aan te woord, het is net zo je zegt. De heren gaan dineren en kostelijk souperen met mooie vrouwen en bij wijn. Terwijl de meeste landen zich wapenen tot de tanden Het resultaat moet een oorlog zijn Zat die heren bent, is neek of Furmeren, In Tiel of Katendrecht was gauw het pleit beslecht En het kool van vrouwen antwoordt Het is net zo je zegt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 februari 1888 en overleden in Naarden op 14 februari 1975... was een Nederlands variatier variatie artieste... die vanaf 1907 tot haar dood onder de naam M. Henriette Davids carrière maakte... als zangeres en bij de hand de grappenmaakster. En ze was het bekendste onder de naam Heintje Davids. U hoort er nu met een slager gaat op stap... Een dichter die niet spelen kon, die speelde eens een mop. Toen nam de componisten pen en schreef er woorden op. Het was een grill en anders niet op een servet geklapt. in het bos zit een koekoek. als ik loop op het bos, wordt de kookook als je hem hoort ben je blij want dan is de kou voorbij iedereen is te vreed want hij brengt de zomer mee hier en daar voor je een voorjaar de koekoek. Als hij komt dan zijn we blij Zo blij, zo blij Coccolino als hij komt dan is het mij Als de bimpe verblijnt komt de Coocco Coccolino, Coccolino, Coccolino Als het zonnetje schijnt komt de Coocco In de lente in mij, laat de een lijn En de koek kookt daarin, laat die jullie planten zien Maar altijd met veel plezier. Kook de koek koek de kook. als de komt dan zijn we blij. de als hij komt dan En de groep, hoe dat ding, Leert juni klant stien, Maar altijd met veel blijd. koop koek, hoe koek, hoe koek. Hoe koek, hoe koek, hoe koek, hoe koek, hoe koek, hoe koek, koek, koek, En we varen weer thuis Het duurt nog maar enkele weken Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis Dan zullen welkander weer spreken Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf Kijk s'avonds maar goed in de krant Dan weet je precies waar ik ben En ik blijf voordat ik terugkom in het land de lichtjes van de schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Zie ik de lichtjes van de schelde, is het of ik in je ogen kijk. Die zo heel veel liefs vertellen, dan ben ik als een prins zo rijk. Mijn schat dat ik veel van je hou Dat hoef ik jou niet te verklaren Een zeeman is dol op zijn kroost en zijn vrouw En toch wil hij altijd weer varen Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor En krijg ik voorgoed averij Denk dan aan de kinderen en sla je erdoor Maar spreek hun dan dikwijls van mij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 Lichtjes van de Schelde en nou voor black and white met uh, curcolino We gaan even terug in de tijd, naar 1935. Meer een plaatje van uh, Willy Derby met het Heden. Het leven dat gaat altijd niet zo je wil, want het nooit wat en schijnt die bedriegen. We jachten steeds voort, want de tijd staat niet stil. Dagen en jaren vervliegen. Neem elke kans in je leven ten baat. Wij en wacht niet, straks is het te laat. Het zij om het even, werken en streven. Zou je geluk hier wel veel...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 wat er van heeft te maken Ga ja, je een keer om zorgen gebeuren Wel weet wie dan moedig te dragen En als je pogen vandaag soms niet leuk. Echt al die morgen dan slagen. Wordt flink vooruit en je hoofd hier omhoog. Hou ideaal idealen je doet goed in dood. Het goede belonen, eerlijkheid tonen. Zal in je werk hier bekronen. Loop als een dwaas niet te droog. Zou mij maar niet om het verleden leven genieten van het heden. Stel nooit iets uit wat je heden kunt doen. Wilde je plecht niet verzaken, maak van het leven steeds met goed pas doen. Jij zag wat er is. Maar...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 niet blind, steek je kop in de wind, zoek de kracht, de energie, om het vlot te keren. Morgen gaat het beter, beter, beter, morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden weggevaagd behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Weet je wat raar is en ook fijn. Om in een heel oud huis te zijn. Met plekjes die nog niemand kent. En waar jezelf de baas van bent.